Dit is les 39 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met het leren van de vormen van de... ...preterito definido... ...van enkele onregelmatige werkwoorden. Zeg de volgende werkwoordvormen eens na. Pude... ...pude... ...ik kon... ...ik heb gekund. Pudiste... ...pudiste... ...jij kon... ...jij hebt gekund. Pudo... ...pudo... ...hij... Zij, u, kon. Hij, zij, u, heeft gekund. Pudimos, pudimos. Wij konden, wij hebben gekund. Pudisteis, pudisteis. Jullie konden, jullie hebben gekund. Pudieron, pudieron. Zij konden, u, meervoud, kon. Zij hebben gekund, u, meervoud, heeft gekund. We gaan deze werkwoordvormen direct toepassen in een oefening. Maak de volgende zinnen volledig door een vorm van de. pretérito definido. van het werkwoord. poder. in te vullen. Een voorbeeld. Er staat. ayer usted no. venir. yo tampoco venir. U zegt dan. ayer usted no pudo venir. yo tampoco pude venir. Gisteren kon u niet komen. Ik kan ook niet komen. We beginnen met één. Ayer ustedes no pudieron venir. Nosotros tampoco pudimos venir. Ayer yo no pude venir. Tú tampoco pudiste venir. Ayer sus amigos no pudieron venir. Mi amigo tampoco pudo venir. Ayer usted no pudo venir. Vosotros tampoco pudisteis venir. We gaan door met de vormen van het werkwoord. Traer. Zegt u nu de volgende werkwoordsvorm ineens na. Traje. Traje. Ik bracht. Ik heb gebracht. Tragiste. Trajiste. trajiste Jij bracht. Jij hebt gebracht. Drago. Drago. Hij, zij, u, bracht. Hij, zij, u, heeft gebracht. Trajimos. Trajimos. Wij brachten. Wij hebben gebracht. Tragistes. Tragistes. Jullie brachten. Jullie hebben gebracht. Trageron. Trageron. Zij brachten. U, meervoud. Bracht. Zij hebben gebracht. U, meervoud, heeft gebracht. We gaan deze nieuwe werkwoordsvormen weer direct toepassen in een oefening. Maak de volgende zinnen volledig door de juiste vorm van de van het werkwoord traer. in te vullen. Een voorbeeld: Er staat Usted un regalo, pero yo no nada. U zegt dan. Usted le trajo un regalo, pero yo no le traje nada. Ubracht hem een cadeau, maar ik bracht hem niets. En nu aan de slag. Ustedes le trajeron un regalo, pero nosotros no le trajimos nada. Yo le traje un regalo, pero tú no le trajiste nada. Sus amigos le trajeron un regalo, pero mi amigo no le trajo nada. Usted le trajo un regalo, pero vosotros no le trajisteis nada. El español Er is er zijn. Word. Hubo. Er was, er waren, er is geweest, er zijn geweest. In de. Pretérito definido. Zegt u deze vorm enkele keren na. Ubo. Ubo. Ubo. We gaan nu weer een paar nieuwe woorden leren. Zegt u ze na en let goed op de juiste uitspraak die telkens ter controle volgt. Las elecciones. Las elecciones. De verkiezingen. El Partido Político. El Partido Político. De politieke partij. La repubblica. La repubblica. De republiek. El republicano. El republicano. De republikein. El golpe de estado. El golpe de estado. De staatsgreep. La guerra civil. La guerra civil. De burgeroorlog. LA SITUACIÓN LA SITUACIÓN De situatie. Proclamar. Proclamar. Uitroepen. Durar. Durar. Duren. Vencer. Vencer. Overwinnen. Traer consigo. Traer consigo. Met zich meebrengen. Proclamar. Durar. En vencer. Zijn regelmatige werkwoorden. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans: overwinnen. Vencer. De verkiezingen. Las elecciones. De situatie. La situación. Duren. Durar de republiek, la Republica. uitroepen. Proclamar de politieke partij. El partido político, met zich meebrengen. Traer consigo, de burgeroorlog. La guerra civil, de staatsgreep. El golpe de estado de republicain el republicano In de oefening hierover zegt u de gegeven zinnen in het Spaans. Na iedere zin komt ter controle de juiste Spaanse zin met de juiste uitspraak. De slechte situatie van het land tegen het eind van de vorige eeuw bracht veel problemen met zich mee. La mala situación del país A fines del siglo pasado trajo consigo muchos problemas. Hoeveel politieke partijen zijn er in Spanje op dit ogenblik? Quántos partidos políticos hay en España en este momento? Na de staatsgreep van het vorige jaar vertrokken veel mensen uit het land. Después del golpe de estado del año pasado, mucha gente salió del país. In april van 1931 waren er verkiezingen in Spanje. In april de 1931 er elecciones in Spanje. Bij de verkiezingen wonnen de republikeinen en onmiddellijk riep men de republiek uit. En las elecciones vencieron los republicanos y enseguida se proclamó la república. The Bürgerkrieg in begon in 1936 1939. La guerra civil en España empezó en 1936 y duró hasta el año 1939. We vervolgen deze les met het ophalen van al behandelde stof, namelijk de trappen van vergelijking. Twijfelt u nog wat of u deze stof nog voldoende onder de knie hebt, bekijkt u dan nog even de overzichten 27 en 31, alvorens u aan de volgende oefeningen begint. In een winkel hebt u het volgende gesprek met de verkoopster. Zeg de volgende Spaanse zinnen na: Usted. Este vestido es demasiado caro. No tiene un vestido más barato? La dependienta. Lo siento señora. Este vestido es el vestido más barato que tenemos. Nu gaat u de voorafgaande Spaanse zinnen zelf weergeven, terwijl u este vestido door esta camisa vervangt. Usted Esta camisa es demasiado cara. No tiene una camisa más barata? La dependienta. Lo siento, señora. Esta camisa es la camisa más barata que tenemos. Nogees, pero diese keer gebruikt u estos zapatos. Usted. Estos zapatos son demasiado caros. ¿No tiene unos zapatos más baratos? La dependienta. Lo siento, señora. Estos zapatos son los zapatos más baratos que tenemos. Por la última vez, solvent sobre estas faldas. Heaven. Usted. Estas faldas son demasiado caras. No tiene unas faldas más baratas? La dependienta. Lo siento, señora. Estas faldas son las faldas más baratas que tenemos. In this evening... ...gaat u de Nederlandse zinnen in het Spaans weergeven. Controleer u zelf zorgvuldig naar elke zin. Deze haven is niet belangrijk. Este puerto no es importante. Hij is minder belangrijk dan de havens in het zuiden. Es menos importante que los puertos en el sur. En waar liggen de belangrijkste havens van Spanje? Y ¿dónde están los puertos más importantes de España? Esta ciudad, no es Esta ciudad no es grande. Es menos grande que las ciudades en el sur. ¿En dónde están las grandes ciudades de España? ¿Y ¿Dónde están las ciudades más grandes de España? Zegt u eerst de zinnen van het volgende gesprek na. Es un buen restaurante, ¿no? Sí, es muy bueno. Es el mejor restaurante de toda la ciudad. Geef nu de Spaanse zinnen zelf weer, terwijl u een goed restaurant door een slecht warenhuis vervangt. Es un mal almacén, no? Sí, es muy malo. Es el peor almacén de toda la ciudad. Nog eens, maar deze keer gebruikt u een goede apotheek. Es una buena farmacia, no? Sí, es muy buena. Es la mejor farmacia de toda la ciudad. Ahora vamos a poner en nuestro toepassen. Son buenos almacenes, ¿no? Sí, son muy buenos. Son los mejores almacenes de toda la ciudad. Ten slotte zullen we het over slechte winkels hebben. Son malas tiendas, no? Sí, son muy malas. Son las peores tiendas de toda la ciudad. Na deze grondige herhaling van al bekende stof, zullen we er iets nieuws bij leren. Het Nederlandse evenzo. Plus bijvoeglijk naamwoord of bijwoord. Als, geven we in het Spaans weer door. Tan como. Zegt u het enkele keren na. Tan como. Tan como. En nu enkele voorbeeldzinnen. Zegt u ze eveneens na. Este coche es tan caro como aquel coche. Deze auto is even duur als die auto daar. Nuestra casa no es tan fea como su casa. Ons huis is niet zo lelijk als zijn huis. Hoy los hijos no están tan cansados como ayer. Vandaag zijn de kinderen niet zo moe als gisteren. Son las peras tan baratas como las manzanas? Zijn de peren even goedkoop als de appels? Mijn vrouw komt nooit zo laat naar huis als ik. In de oefening over de nieuwe stof zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. Een reis met de trein is niet zo geriefelijk als een reis met de auto. Un viaje en tren no es tan cómodo como un viaje en coche. Is Nederland even groot als België? Is Hollanda tan grande como Bélgica? Pedro spreekt het Engels niet zo goed als zijn vriend. Pedro no habla tan bien el inglés como su amigo. Het Nederlandse werkwoord plus, evenveel, zoveel als, wordt in het Spaans vertaald door... Tanto como... Zegt u het weer even na. Tanto como... Tanto como... Zeg nu ook de volgende voorbeeldzinnen na. En esta fábrica se trabaja tanto como en nuestra fábrica. In deze fabriek werkt men even hard als in onze fabriek. Durante las vacaciones no viajamos tanto como nuestros amigos. Tijdens de vakantie reizen we niet zoveel als onze vrienden. Ook hierover natuurlijk een oefening. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans. S'middags studeer ik evenveel als 'ochtends. Por la tarde tanto como por la mañana. Vandaag heeft het niet zoveel geregend als gisteren. Hoy no tanto como ayer. Het Nederlandse evenveel zoveel plus zelfstandig naamwoord als, wordt in het Spaans weergegeven door Tanto como. Voor mannelijke woorden in het enkelvoud. tanta como. Voor vrouwelijke woorden in het enkelvoud. Tantos como. Voor mannelijke woorden in het meervoud. En tantas como. Voor vrouwelijke woorden in het meervoud. Zegt u eens na. Tanto como. Tanta como. Tantos como. Tantas como. Er volgen weer enkele voorbeeldzinnen. Zegt u ze na. Nou. Tengo tanto dinero como él. Ik heb evenveel geld als hij. Tengo tanta zet como él. Ik heb evenveel dorst als hij. Usted. Tiene que tantos formularios como su mujer. U moet evenveel formulieren invullen als uw vrouw. No has escrito tantas cartas como yo. Jij hebt niet zoveel brieven geschreven als ik. U hebt het zeker zelf gemerkt. Tanto richt zich naar het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Tanto dinero, tanta sed, tantos formularios, tantas cartas. Zeg in de oefening hierover de gegeven zinnen in het Spaans. Langs de verkeerswegen zijn er niet zoveel benzinestations als langs de autosnelwegen. A lo largo de las carreteras no hay tantas gasolineras como a lo largo de las autopistas. In de moderne wijken van onze stad is er evenveel verkeer als in het centrum. En los barrios modernos de nuestra ciudad hay tanto verkeer como in el centro. De hoofdstad van België heeft niet zoveel inwoners als Madrid. La capital de Bélgica ...no tiene tantos habitantes como Madrid. In het binnenland wonen niet zoveel mensen als aan de kust. In el interior del país no vive tanta gente como en la costa. In de leesoefening van deze les... ...komen enkele woorden en uitdrukkingen voor... ...die we nog niet kennen. Ze komen niet al te vaak voor... ...daarom hoeft u ze nog niet uit het hoofd te leren. Zegt u ze echter een paar keer na... Dan komen ze u straks vertrouwd voor. Feliz. Felices. Feliz. Felices. Gelukkig. La colonia. La colonia. De kolonie. El general. El general. De generaal. La dictadura militar. La dictadura militar de militaire dictature El militar El militar de militaire. El movimiento nacional El movimiento nacional de nationale beweging fascista fascista fascistas El fascista El fascista de fascist Dividir en Dividir Verdelen in El nacionalista El nacionalista De nationalist. La muerte La muerte De dood La democracia La democracia De democratie Nu ook nog de uitspraak van een paar adreskundige namen Los Países Bajos Los Países Bajos. De Nederlanden. Nederland. Europa. Europa. Europa. Dit is les 40 van uw cursus geprogrammeerd levend Spaans. Dit is weer een les waarin we het nieuw geleerde nog eens gaan herhalen. Het is de bedoeling dat u de gegeven zinnen in het Spaans zegt. Controleer na elke zin zorgvuldig uw antwoord en uw uitspraak. Vanmorgen heb ik een brief van Elena gekregen. Wil je hem lezen? Esta mañana he recibido una carta de Elena. La quieres leer? ¿Quieres leerla? Ben je al in Latijns-Amerika geweest? Ya has estado en Latinoamérica. Wij zijn daar vorige zomer geweest. Nosotros... Estuvimos allí el verano pasado. Het was een prachtige reis. Fue un viaje magnífico. Wat deed u, meervoud, daar? Que hicieron ustedes allí? Welke landen hebt u bezocht? Que países visitaron? Twee weken zijn we in Argentinië gebleven en daarna gingen we naar Venezuela. Dos semanas nos quedamos en Argentina y después fuimos a Venezuela. En el begin van de 8e eeuw maakten de Arabieren zich meester van bijna heel het Iberisch schiereiland. A principios del siglo 8 los árabes se apoderaron de casi toda la península ibérica. Daarom ziet men in Spanje, in het bijzonder in de provincies in het zuiden, veel voorbeelden van de Arabische cultuur. Por eso se ven en españa, especialmente en las provincias del sur, muchos ejemplos de la cultura árabe. De Eerste Wereldoorlog begon in 1914. En duurde tot het jaar 1918. La primera Guerra Mundial empezó in 1914 y duró hasta el año 1918. De slechte situatie van de wereld tegen het eind van de eeuw bracht veel problemen met zich mee. La mala situación del mundo a fines del siglo trajo consigo muchos problemas. De vorige zaterdag gaf Elisa een feest. El sábado pasado Elisa dio una fiesta. Op het feest ontmoet ik jouw vriend. En la fiesta encontré a tu amigo. Dies schilder is in het jaar 1900 geboren. Ese pintor nació en el año 1900. Tijdens zijn jeugd woonde hij in Sevilla. Durante su juventud vivió en Sevilla. Maar na de staatsgreep vertrok hij uit het land. Pero después del golpe de estado salió del país. ¿En welk jaar riep men in Spanje de republiek uit? En qué año se proclamó la república en España? Voor de burgeroorlog waren er in Spanje twee grote politieke partijen. Antes de la guerra civil hubo en España dos grandes partidos políticos. Deze maand heeft het niet zoveel geregend als de vorige maand. Este mes No ha llovido tanto como el mes pasado. Daarom zijn de groenten nu niet zo goedkoop als in juli. Por eso, ahora las verduras no son tan baratas como en juli. Wat deed je gisteren? Wat hiciste ayer? Waarom kon je niet naar het zwembad gaan? ¿Por qué no pudiste ir? A la in de moderne wijken zijn niet zoveel monumenten als in het centrum van de stad. Nog zoveel kerken, nog zoveel verkeer. In los barrios modernos niet hay tantos monumentos como en el centro de la ciudad. Ni tantas iglesias, ni tanto tráfico. In 1492 vertrok Columbus uit een haven in Andalusië met drie schepen. In 1492 salió Colón de un puerto de Andalucía, con tres barcos. Enkele maanden later ontdekte hij en de zijnen de nieuwe wereld. Unos meses más tarde, él y los suyos descubrieron el mundo nuevo.